De, de, lucht, vermogen, de zon breekt door, de sterren aan de lucht, dat is ons decor. Planning van morgen, doe me nog steeds voort, over wat ik kan worden, wat ik kan worden. De zon breekt door, sterren de lucht, dat is ons decor. Planning van morgen, doe me nog steeds voort, over wat ik kan worden. bakken in mijn bed, yeah. mijn hoofd vol met gedachten. Uh. De tijd ik langzaam door. Slaapeloze nachten, de zon breekt langzaam door. Mijn ogen rechterslopen. Ik denk al als ik slaap ben ik leven weg van al mijn dromen. In de nachten.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 Er zijn wel vaker ongelukken gebeurd tijdens de oefeningen. In 2001 raakte een Duitse tornado de controle toren. Toen raakte niemand gewond. En in 1992 vuurde een Deense F-16 een oefenraket op de toren af. Toen viel er een licht gewonde.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 Mensen die een energie-neutrale woning kopen of hun woning energie-neutraal renoveren... kunnen hiervoor extra financiering krijgen bij een bank. Hypotheken zijn gekoppeld aan de waarde van de woning en het inkomen. Daar mag nu van afgeweken worden voor energie-neutrale woningen of woningverbeteringen op dit punt. De maatregel wordt op 1 januari van kracht. Volgens het ministerie wordt deze vorm van energiebesparing de energierekening bijna nihil... Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting had geadviseerd... deze verruiming van de hypotheekregels door te voeren. Het weer vanavond en vannacht vooral in het noordwesten en noorden een enkele bui. Elders brede opklaringen en kans op vorst aan de grond. Morgenochtend even zon, maar vanuit Zeeland gaat het opnieuw regenen. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het en Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu, Golden CFM. The star, he shouted at your heart, so if we ever part, I'll leave you, you said and hold me, you tell me boldly, that someday, well, I'll me through, that'll be the day, when you say goodbye, that'll be the day, when you make me cry, you say you're gone. Een hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golders Him. Hele goede avond, wil Ik wilde ja, graag van je horen, daar, goedenavond. Ja, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. En ook luisteraars. Eh, overigens, de luisteraars die uh, mij volgen via uh, Facebook. Uh, ik heb een playlist gemaakt, die hebben jullie waarschijnlijk gezien. Maar op de een of andere manier wil de machine, oftewel de computer, wil niet de juiste volgorde uh, meenemen. Dus we gaan gewoon maar op de Bonnefoy. Hij ja, er ook ook elke keer, elke keer, elke keer op. Ja, Natuurlijk, ja, dat is wel spannend eigenlijk, Daan. Ja, Laten we eerlijk ik ook. zijn. Ja, vind ik ook. Dit was in ieder geval uh, The Be The Day. En de cover van The Blue Diamonds. Ruud en Riem de Wolf. Uh, ja, jaren... Eind 50, begin 60 somewhere. Hebben ze die opgenomen. En dat heeft, staat allemaal in het teken van het thema wat we hebben voor vanavond. En dat is uh, Nederlandse producties. Oh, dat is leuk. Dat hoort er ook bij... Ja. De komende drie nummers die we gaan draaien zijn eveneens van de Nederlandse groepen, artiesten. Het, het heeft niks te maken met de taal, maar wel met alles dat het een Nederlands product is. We gaan door met de groep Het. Ik weet dat mijn ouders daar vreselijk tegen ageerden, want... Ik heb geen zin om op te staan. Dat vonden ze verschrikkelijk. Maar we gaan het wel draaien. Vervolgens uh, weer een cover van The Hunters uit Utrecht. Mr. Tambourman en Greenfield de Koek met Melody. Het is weer tijd. to uh go. -huh.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 Dit is een melody, was dat bij Golden CFM. Met gauw oude programma van onze lokale radio. En we gaan door met drie nieuwe nummers. Drie andere nummers. We beginnen dan met kayak met Starlight Dancer. Please go van de Golden Earrings. Toen de tijd nog, komt met een S erachter. En als laatste van deze drie, Live and Blues met LB Boogie. nog steeds naar Golden CFM met het gouden programma van onze lokale radio met muziek tot en met 75 en een klein beetje heel, heel, heel, heel incidenteel inderdaad aan uh, tot, uh, tot, nee, tot en met 79. Living Blues, zei uh, Boogie. We gaan uh, naar een uh, setje van drie weer. En dan de eerste twee nummers zijn uh, instrumentaal. We beginnen met het Schitterende Sylvia van Focus. Vervolgens Damascus met Cadillac. En als laatste Earth and Fire met Love of Life. Ja, dit, dit is uh, top, het is uh, een fire. <laughs> ja, dat er <toch>, voor... <laughs> Was het eigenlijk van van de het, uh, het ging wel snel. Ja, ja, dat dat ik heb ik al gezien. Ja, dat, dat, dat jij in de gaten. Ja, je ziet dat natuurlijk op die, die meters die <laughs> je daarvoor je snuffert ja. Ik niet, maar ik wist het wel. En daarvoor, ja, de, de oplettende luisteraar die de hele dag naar uh, CFM uh, luistert. Die heeft natuurlijk al gemerkt dat uh, focus met Sylvia vanmiddag al gedraaid is bij collega Ruud Jansen. Tijdens okay. zijn uh, lunchprogramma. Ja, hij heeft het voor mij uh, gepikt. Ruud, je hebt het gepikt. <laughs> Ja, het is gezellig. Hij, re hij reageerde gewoon op, uh, op de playlist die ik toen op, uh, op Facebook heb gezet. Ja, en ook op de Facebookpagina van onze eigen radio CFM. We gaan door! Wasted Words. En dat zijn natuurlijk de motions. Vervolgens een nummer van Dr. Anders Spij. En ik denk dat het wel een van de meest controversiële teksten is die oud geschreven zijn. We gaan het hebben over de dodenrit. En vervolgens weer een instrumentaal nummer van Rogier van Otterloo met Help. The greatest fighter is Martin Luther King And when he speaks you see That they're gonna sing these are wasted words, only wasted words And I write in all I hope and love That there'll be no wasted words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 De tonde zijn bijzonder vluchtig binnen. Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemin. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en kwaadaardig bovendien. Al is de toestand zorgelijk, ik krijg niet in paniek. Ik houd de moeder in door middel van de worstmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte trap. Het is van hier naar ons nog een kleine honderd verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververs. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke edels die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder een peraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Die moeder aangeloven breng ik toe. Bedenk in schouw. Maar het maar wezen? Nee, want ik speelt niet on. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En zon je dan? Nee, zon je niet. Zij heeft een mooie oud. Zodat de keus desloze op de kleine Pjotter valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig teken. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreek. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 vers en o, wat zijn wij heden blij. We mogen Pjotter wel om zijn eetbaarheid. Want daardoor raken wij die voorlopig even kwijt. Zo jagen wij maar voort als in een gruwelijke droom. Ajo, ajo, ajo, al in die hoop klapende boom. Er klinkt weer dat gehuil, en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug, en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 vers en in Den Haag daar woning gaat. Zit nog na te peinsen en mijn vroegstocht op winketran. En kijk, daar komen achter ons die wolven al weer aan. Dus Igor, het is wel spettig, maar je wordt geen drijvend. Nog 52 worsten en daar was laatst een meisje los. Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de we bovenwereld nog in prachtbelust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 versen in één blauw kruid te Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moest er afstaan aan de honger gedroeg. Nu nog maar 20 versen en hoeven we de kop zelf op de stoel.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 Ja, je ziet er veel dit jaar Overal zit haar. Steeds uitvoer het leverbaar Zachtjes stort de samovar Met islamisch handgebaar met naald Is dat nu niet wonderbaar Twee half om en één tartaar Een liefdadigheidsbazaar Hulde aan het oude paar Oei Hoeset een staat Moeder is de koppietlaar. Kijk er loopt een adelaar. Is hier ook een abatwaar? Pas gitaar en klassitaar. Plinkt de Lief goede tijd! Helaas, helaas, veel te vroeg overleden. En wat er met de wasted words van Mosis was. Ik heb geen flauw idee. Het leek wel een LP. En dat wordt weer thuis woensdagmiddag bij de vanieljaren van weer onze collega Roetjons. Ja, daar <laughs> da da kan het wel eens springen. En dat heeft ook wel zijn schermen charme van het... Uh, oh, er gaat iemand door het dak en wat, denk ik. Nou, maar dat zal u waarschijnlijk niet horen. Goed, uh, nog even drie nummers uh, met uh, ja, Nederlands-talige producties. Nederlandse producties moet ik zeggen, want talig is niet helemaal waar. Matter of fact, Effect van uh, de feestband, zoals dat noemen, uh, de Disney band, vervolgens Summertime van de Sunny Coast, en daarna onze eigen Zandvoortse Frank Paardenkoper op dingetje met ik ga weg Leen. Ik zal je leren op de goede en juiste manier Amsterdam te spellen. Nou, gooi je gang, Bram. De kracht, de stank, de nacht en de drank. Zo wordt het jaars leeg. Nee, geen dank. Weet je, ik heb toch een fijne maat. En die wil ik nog lang niet kwijt. Dat is een feit, Want het is toch een fijne maat. Als ik zo door die stad loop leeg. Man, man, wat moet dat uit? Dat is hartstikke. Wat moet dat toch in vredesnaam heen? Ik ga hem weg, leiden, en Ik weet nog niet waarheen. Ik ga hem maar Ik weet nog niet waarheen. Ik heb het hier wel bekeken, mister. Ik sta nog met tien man in het kruid. maar ik ga toch weg met mijn vader met. Ik ga weg, wegleun. Ik weet nog niet waarheen. Al die tijd was een goede les. Ik ga straks die kleine uit de Muziek Speel je ja, Amsterdam van mijn lijn? Kom op lijn, hoe speel je Amsterdam? ga graag de stank, de nacht en de drank Ja, zo is het goed lijn, nee, geen dank Raar Raro. Raar Jij yeah. Man, man, ik voel me hier zo rot Ik ga er langzaam aan kapot Maar ik ga weg lijn ik weet nog niet waar hij. Ik kom naar Berlijn. Ik ga naar Berlijn. weet nog niet waar hij. Berlijn, koken, kopspein, winterteen, mankspijn. Ja. ja, Onze hele eigen dingetje. Ja. De Frank Paardenkoper. Met een uh, toch wel een aardig hitje dat hij toen de tijd heeft gehad. En hij heeft nog een paar meer gehad. Maar die zullen we misschien ook wel... waarschijnlijk wel een andere keer voor u gaan draaien. Ja. Dat ziet al een aardig en top dan. Ja, echt wel. We gaan nog een paar dingen proberen vol te krijgen. Ik ben ik van Boudewijn de Groot volgens uh, radio van Super Sister. En ja, ik denk niet dat we dat redden. Maar uh, Bonnie Sinclair met Unit Gloria hebben we ook nog een hit gemaakt. flip your hands and stamp your feet. Dank voor uw aandacht. En uh, over twee weken zijn we weer live vanuit de studio aan de tolweg. Tot dan.